Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Het ongeluk met een vliegtuig tijdens een stuntshow in de Amerikaanse staat Nevada. is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement. Dat hebben de autoriteiten gezegd kort na het ongeval. Het toestel, een Mustang uit de Tweede Wereldoorlog. stortte tijdens de vliegshow in het publiek. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, onder wie de piloot. Zeker 56 toeschouwers raakten gewond. Veel gewonden zijn er ernstig aan toe. Het toestel werd gevlogen door een stuntpiloot van 74 met jarenlange ervaring. De vliegshow in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 Michaela Krajicek heeft de halve finale bereikt van het tennistoernooi in het Canadese Quebec. In de halve eindstrijd speelt Krajicek tegen de Tsjechische Stritsova. Het weer veel bewolking met van het westen naar het buien en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Meestal geef ik dan een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Maar voor deze zaterdag zijn er geen snelheidscontroles aangekondigd.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 I don't wanna Vind ik dit geweldig ja, Wat een drukke plaat Ah te gek zeg Ik dit. gewoon een tijdje niet gehoord Ik hoorde hem toevallig ergens Ik weet niet waar ik hem moet zeggen Oh ja Mo Solid Gold En My Personal Savior En het uh, is echt zo'n neger Dat je denkt Nee nee niet Niet zo'n neger Niet op de zijkant van de koets Die, die, die bedoel ik niet Het is zo'n neger Die namelijk gewoon gigantisch kan dansen Kaal Gespierd, geen 50 cent, nee, nee, nee, gewoon strak. En die danst zo gigantisch in dat videoclipje dat zijn gimpies helemaal in de brand staan. <laughs> nou, dat is ook echt leuk gevonden, ja, hè? je, dadelijk, je, je, je sneakers on fire weten dansen. Nou, dat vind ik echt, uh, echt even respect de voor. Wat de zegt u? Nee, die wil ik well. niet. Nou ja. Het tweede geldt voor dit radioprogramma En uh, we lezen vandaag allerlei dingen in de krant Onder andere, bidden op straat in Parijs is verboden Ja, belachelijk Ja, belachelijk, oh, dat moet toch, moet, op vrijdagmiddag moet het toch kunnen Iedereen op straat, auto's allemaal uh, aan de kant En iedereen op zijn marktje richting het zuiden, of zo was het? <lacht> nee, richting het zuid, Mekka zo. in ieder geval Oh, Mekka was het, nou wat leuk en het, kan, uh, het, het ligt eraan waar je bent, of het het noord of het zuiden is Ja en er uh, was eerder wat uh, klachten geweest namelijk van een imam die beklaagde zich over de locatie. Het was niet naar het zin en uh, het, het pijntje uh, lag verkeerd. En nou, ze zijn er helemaal klaar mee. Gewoon ophouden, niet meer op straat bidden aan het werk. En ik vind ook. Uh, weet je wat? Geloof en staat moet gewoon gescheiden worden. Ja, dat heet het secularisme. We heb ik net over gezocht. Ik geloof dat het in Turkije is of zoiets. Dan werd een vrouw geïnterviewd. Voor de klas stond ze. En dan was ze gewoon echt een gezicht helemaal te zien. En ze draagde ze de straat op. En dan deed ze wel wat om. Oké, okay, ja, maar de meeste boerka's en zo. Die, uh, thuis worden ze wel uh, aan de kapstok gangen. En buiten, ja, mag je, mag je gewoon niet zien. Nee. nee. Maar het bidden was trouwens uh, ook. Uh, zo, er waren wel allemaal gebedsruimtes nu aangeboden door yeah. de autoriteiten. Zoals verlaten overheidsgebouwen en zo. Yeah. Maar ja, die minister Claude Jeon van Binnenlandse Zaken, die zegt van... Ja, dat kan eigenlijk niet. Want uh, nu krijgen we dus echt een vermenging van staat en geloof. Als de staat dat soort dingen allemaal beschikbaar stelt. Ja. Maar ja, uh, misschien moeten ze ook proberen de, de, de kinderen een beetje aan banden te leggen. Dat misschien krijgen ze een bonus als ze minder kinderen krijgen of zo. Dat zou zomaar kunnen. Oh, oké. Okay. Nou, maar uh, ja, uh, het is ook dus nu zo van... Uh, de boerkas zijn nu officieel verboden. En de vrouwen die dus in Nederland op straat een boerka dragen... riskeren dus een boete van 380 euro. Maar, dat is wel mooi, ze kunnen de rekening... kunnen ze de sturen naar de Franse zakenman Rachid Nekas. Die heeft al eerder zijn portemonnee getrokken... voor boerkendraagsters in Frankrijk en België. Maar nou ja, zijn telefoonnummer is zo dus schoon te vinden op internet. <laughs> dat is wel geweldig. En hij heeft dus uh, in Frank, Even kijken, in Brussel heeft hij al de boetes van twee meisjes betaald. Oh, nee, en hij dus. noemt het bedrag van 1 miljoen euro. dat hij voor zijn fonds heeft uh, uitgetrokken. Ja? En hij heeft dus een association opgericht. En die heet. Uh, Touche pas à ma constitution. Blijf van mijn constitutie af. Oké, okay, maar ze zeggen. dat <laughs> is weer echt. We uh, Blijf van mijn, mijn outfit af. Hoeveel vrouwen heeft deze Franse Hoeveel Bernard? Hoeveel vrouwen heeft deze Bernard, Want het is natuurlijk een soort prins Benard, hè? Die ja, een, eigenlijk uh, wel, hè? Soort, ja, het is best nou, wel een ja, mooi hij man. Hij heeft ik gewoon zag, een uh... miljoen euro neergezet. Ja, het is van te kort. Maar uh, het is ook weer zo, dat uh, ja, er zijn ook wel uh, ideeën over... dat hij misschien zich wel op gaat werpen als nieuwe president. Hè? Oh, kijk eens. Maar het is, hij heeft zich al kandidaat gesteld. En het is wel zo, als hij dus die hele moslimgemeenschap in Frankrijk... als die allemaal op zijn hand zijn... want ik denk dat heel vaak moslims misschien wel niet stemmen... of dat ze het niet weten, maar als ze nu... Uh, dit nu weten ja? En ze gaan allemaal stemmen En dan heb je kans dat hij echt met grote getalen Gaat winnen gewoon Want ik er zijn wel ontzettend... scheren naar zijn programma zal, ja. zal hij echt een heel rechts programma hebben Dat hij op deze manier gewoon toch die mensen aan de andere kant Weten krijgen, dat zou wel weer grappig zijn Ja, ja ik, ik denk dat het uh, Ik ben heel benieuwd, ik ben heel ja. benieuwd. Ja. Maar het is een leuke vent inderdaad om te zien Ja, dat is het niet verkeerd dat, Maar ik vraag uh... me af of zijn vrouw dan ook in de Borka loopt Eigenlijk. Nee dat niet. Nee, hij is eigenlijk tegen de islam, maar probeert, al die islamieten probeert hij euh, aan zijn kant te krijgen. Ah, hij heeft wel uh, echt wel een Arabische naam, hè? Rashid. Ja, maar ik heb hem gezien. Ik vond hem wel vrij gewoon als een normaal, Frans man eruit zien. Ja, ja, ja. Hij klinkt wel schaapskleren. Oh, ja, die kennen we. Zomer of winter, ja precies, altijd weer. Zie je, maar hij ziet er leuk uit. Hij ziet er open uit, en ik denk dat hij daar ja. inderdaad veel meer mensen uh, meekrijgt. En uh, ja, we hopen alleen niet dat het, uh, het uh, Pim Fortuyn effect gaat worden. Dat er weer allemaal denkt van, oh, dat is de duivel. Okay. De wolf in schaapskleren, ik Juist niet. mee. Juist met niet. Met de demonisering. Nee, toch nog niet. Tweede grootste in de radioprogramma Duurt om tot 10 uur, hou vol. Is best te doen. Hier en daar hebben we nog wat uh, lolletjes. Uh, koffie. La, laat we nou lol gaan maken. Ik hoor net dat de koffie wordt gehaald, dat is ook altijd goed. En geinigje muziek, dames en heren. The Kills. <laughs> Ja, ik denk, laat ik weer eens even lekker vrolijke muziekje opstarten. Is die... Oh nee, is die er nou weer? Wacht even. Some feels we can all relate to some speaking little, out speaking rhyme. making decisions out of time. the flow of all the truths that you should know. My acid tongue and your sense of wit. Don't let society restrict. A quick verse for the underrated Don't let the pressures get you down. Keep singing out, keep singing loud. the operator don't let the pressure get you down, down. Oh, sorry, zo is al afgelopen. Ja, ik zat even niet op te letten. Ja, wel, dames en heren. Een leuke muziek van Cat Cape, Wear Cape en Go, Babies. Een beetje een, een, een beentje, maar het maakt wel vrolijke muziek. Daarvoor nog The Kills. And the future starts slow. Ja, nou. Of de, de, de, de, de toekomst al begonnen is, weet ik niet helemaal. We rijden nog heel vaak toch een beetje terug. Afgelopen week uh, was het minder, maar toch hadden we toch een klein beetje nog... Hadden we hadden wat nagesprekken over 11 september. Ik kon er zondag, week zondag niet uit loskomen. Gewoon uit al die programma's die ze aanboden. Wat moet ik... Je, is het te hard? achtergrondgeluid. Het ik achtergrondgeluid. is hard hoor. Oh, het speervoorgrondgeluid. Oh, we beginnen zo dus nog te boren hiernaast. Moeten we weer bukken? We de vliegtuigen die overvliegen. Ja, daar moet je altijd mee uitkijken. Maar in ieder geval, ja, ik zat er wel een beetje vast. Heb je het een beetje gevolgd, de, de, de 11 september? Ja, ik heb alles gezien natuurlijk. Jawel hè. Ja, wel, hè? Ja, ja. Het, het, altijd, het blijft toch altijd een beetje heftig, hè? Dat is altijd ik vond Ja, hem... nog even, we blijven echt continu bezig met allerlei herdenkingen van alle ellende. Ja, de de ja. En we moeten toch eigenlijk. We moeten vooruit toch? Maar we worden elke keer weer teruggetrokken. Ja. Door... Maar je leert, je leert hopelijk dat we leren van de fouten die er gemaakt zijn. Ja, ik weet het niet hoor. Maar het zou fijn zijn, toch? Ik geloof er niet zo in, op een of andere manier. Het moet gewoon allemaal gereset worden, in één keer. Zou we niet gewoon gereset worden? Het zou fijn zijn. Ja. We beginnen gewoon één keer overnieuw. Dat is gebeurd toen met, uh, na die dinosaurussen. Ja. Toen is de heleboel gereset, toch? Ja, maar stel je voor die, gewoon dat iedereen wakker wordt s ochtends. En dat je alleen maar uh, die dag nog kan herinneren. Nee, nou zullen we doen een week. Dat je nog een week kan herinneren. Oh, dat is wel erg. Want als je dan je familie helemaal niet meer gezien hebt, nou, dan, dan, dan weet je niet meer. Nou, ja, je moet je familie natuurlijk wel een week uh, afgelopen week gezien. Want anders weet je niet wie je familie is. Dat is ook nog wel Ja, dat is wel lastig. Ja, dus dat dat is het te heeft wel wat dan. haken en ogen dit. Ja, precies. Moet het nog even uitwerken om oh, je zou het wel een gedeelte oplossen zijn om gewoon een week gedachtegang te, te geven en dan weer opnieuw te beginnen. We ja. stappen natuurlijk allemaal wel weer in dezelfde in fouten, maar dat kan wel weer een tijdje goed gaan misschien. Ja. Nou, ik heb hier iets over een man die is opnieuw begonnen. Ja? Want uh, in de Bulgaarse Gabo, Brovo, is de uh, op de basisschool. En er is nu een man van 78 en die... Uh, is daar voor het eerst naar school. Want uh, toen hij klein was, hadden zijn ouders niet genoeg geld om naar school te laten gaan. al oh, wat schattig. En hij wil alsnog leren lezen, schrijven en rekenen. Dus uh, hij heet Apostol. Wat een mooie naam. Apostol Stojanov. En die woont er helemaal alleen in het dorp Popovski, in het ja? Balkangeberg. Daar kan al een rondkomen. Maar uh, hij wil zijn droom waarmaken. Hij heeft zijn eerste letters al geschreven. Alleen voor rekening is hij een beetje bang. Maar hij vertrouwt erop dat de leraren hem zullen helpen. Nou, oh, okay. ik vind het toch wel leuk. Dus hij begint dus inderdaad met een schone lei. Hij gaat nu uh, ja, weer beginnen en uh, krijgt misschien wel vriendjes in de klas. Ja. Nou, ik vind, het toch, <laughs> ik vind het toch wel heel leuk. Hij hey, nou, kan echt niet wachten tot hij zich misdragen heeft dat hij daarna gestraft wordt door zijn lerares. Ja, oh. ja dat lijkt me heel leuk als 78 jaar, ja, dat komt er... Ja, het staat, oh man. En dan merkt hij zomaar van, hé, hey, er zit nog leven in dit oude lichaam. Ja, oh, precies. Ja. Daar komt de juf. Oh. Dat, is, dat, is, dat wordt echt. Dat uh, wordt feest voor hem. Gewoon 78 echte doorzetter. En gaat gewoon, ik heb ooit eens een collega gehad, die was midden zestig geloof ik. En die zei gegevens ja. van, ja ik heb me toch een beetje verveeld afgelopen week. Weet je, ik, ik heb een plan gemaakt, ik ga surfen leren. Die ging gewoon, ja. uh, midden zestig ging je nog op de surfplank staan. Ja, maar en ik jawel. vind het ook wel, wel, wel slim om, om wat te doen met je tijd. Dat je op een gegeven moment dat je denkt van nou, ik verveel me zo. Ja, dat je dan dus denkt van nou, wat, wat zou... Ja, je had vroeger de bucketlist hè. Het is ook al veel. Juist ja, dat je. Eigenlijk, van wat zou je doen als je nog maar zoveel dagen had. en je had geld genoeg en alle dingen meer. Wat zou je graag willen doen? Maak die lijst. Ja, dat doe ik, dat en werk er naartoe dat je iets kunt, uh, kunt doen van die lijst. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Je moet gewoon echt bijna elke dag leven alsof het die laatste dag is. Nou, dat is het niet helemaal waar natuurlijk. Dan krijg je rare praktijk. Maar heel vaak moet je gewoon even terugdenken. Je denkt van oké. Okay. Ja, doe ook echt iets wat ik leuk vind. En, uh, want daar moeten we gewoon naartoe. Want we moeten werken tot ons zeventigste. Tot ons nou, ja, ik zeg zeventigste, want er wordt vast nog een keer bijgesteld. Dus doe iets wat je leuk vindt, wat je lang vol kan houden. Maar wel ook dat je er geld mee verdient, hè? Ja. Vissen langs de kant van, de, daar ga, daar ga je je geld niet mee verdienen. Of koffie drinken bij de buurvrouw. En daarna uh, nog iets anders. Nee. Uh, Alhoewel, je moet er heel goed in zijn. En heel veel vrouwen hebben er trek in. Hebben er geld voor over. Dan weer wel. Maar... Uh, maar heel vaak is dat toch vrijwillig. Oh, jalo. Ja? ja, het is toch wel vrijwillig. Het moet het heel goed zijn en de vrouwen hebben de trekking. Ja. Oké. Okay. Goed. Strijd van goed, nieuws de nieuws uit de regie. Ja, Jouw dames en We hebben nog een berichtje gezegd. Wrestlers, van wat onrustig van. De kakke De kakke madafakka. Blijft een moeilijke titel ook. De kakke De wrestlers, de kakke motherfucker. Kijk. Hey, in één keer goed. Eén keer goed, Johan. je gaat wel. vooruit. Ja, echt waar. Oh, oh ja, ik moet ik even melden. Ik was namelijk, uh, gisteren was ik namelijk acht jaar getrouwd. Oh, gefeliciteerd. Ja. Dat uh, hebben we even gevierd. En uh, we zouden een bootje gaan huren. Namelijk uh, in, uh, in, in de stad Amsterdam. Oh, leuk. Eh, uh, Alkmaar, sorry. Amsterdam kom nog Amsterdam. Maar uh, het, het regende natuurlijk, dus dat ging weer niet door. <laughs> dus uh, ook niet uit eten geweest. Dan heb je allemaal van die hè, waanzinnige plannen. Die gaan allemaal niet door. dan maar weer rot die, uh, laten, laten halen. Door de kinderen? Door de kinderen? Nee, nee. Maar wij niet. liggen in bed. Wij zijn acht jaar getrouwd. We willen niet gestoord worden de hele dag. Ja, die tijd is een beetje over hoor. Ja, ja dat is een beetje over. Moet je inplannen, ja. ja, dat, dat, dat anders gaat het fout. Plan het in. Ja, als je kinderen misschien weer groter zijn, gaat dat weer gebeuren. Maar op is is het toch allemaal ja, geen tijd. Ja, dan ken je elkaar niet meer. Hey, je moet elkaar ruiken, hè, toch? Was het uh, wat, wat, wie zei dat ook alweer? Ja. Was dat niet uh, Mark Rutte of zo? Die had ja. zo'n zo leuke. Uh, blijven ruiken. Je moest elkaar blijven ruiten, dan was het spannend of zo. Dat was het. Ja, ik weet het weer, dat was deze. Je moet elkaar kunnen ruiken als het spannend wordt. Ja, precies. Dat was hem. Goed, tobak levert er bij je uit. Oh, wat een Ja, en het is tijd voor de regenberichten, wat vroeger de normaal. Oh, zijn we alweer bij de regenberichten? Oh, ik heb zulke leuke regenberichten. Nou, man. kom maar op dan, zou ik okay. zeggen. Oké, Zeg dus, uh, Er is een haringproeverij geweest bij uh, Patrick Berg met de viskar de Zeemermin Er zijn bijna 300 mensen die vier verschillende soorten haring geproefd hebben, Strandpaviljoen 21. En er viel oversmaak deze keer echt te twisten. En Jan Dietz uit Zandvoort vond Haring A lekker. Niet te hard en niet te In uh, Frans Draai die was daar weer niet mee eens. En uiteindelijk is het dus uh, toch Haring A geworden. Je had 96 stemmen en die eindigt op de eerste plaats. Oké, okay, nou ik, ik heb hier nog een bericht. Namelijk ja, even een bericht uit ons eigen bakje. Jongens, postvakje lag hier bij iedereen. Wil je directeur worden van ZFM? Directeur? Nou, ik. Het heet tegenwoordig directeur. Ik, uh, ik, nou. ik, ik bedank even daarvoor. Ik ben niet slim genoeg, want er wordt namelijk een HBO-opleiding gevraagd. Echt waar? Ja, je moet onder andere bedenken over de programma's die dan opnieuw opstarten. Je hebt een zeer hoog salaris, drie keer niks. Drie keer niks? Ja, wij verdienen maar één keer niks. Ja, ja. ja dat is of toch. Wat verdien een stuk... jij, Roy? Twee keer niks. Hij heeft, toch, hij heeft toch meer papieren dan ik, blijkbaar. Dus meld je even aan. Wil je meer informatie hebben? 06 31 64 28 91. Ja. ja, het is best wel een leuk baantje hoor. Vrijwilligerswerk is het natuurlijk. Maar je kan een hoop leren. Je ja. moet toch uh, samenwerken met heel veel uh, eigenwijze mensen, zal ik het zo maar zeggen. Precies. Wil je nog trouwens uh, wat garnalen proeven? Ja. Vanmiddag beginnen ze het Zandvoors Kampioenschap. Ik heb het over Dishoek, dus Je jij begint over Garnalen. Ja, het is nee, wel we een lijn hè? Wedstrijden wedstrijden. Oké. Okay. Zandvoors Kampioenschap Garnalen pellen, gaat van start. Haag Molenaar van Talassa en Ton Arisen van KV Oomstee. Oomst, Oomst, hebben besloten om niet één, maar twee voorrondes te organiseren. De eerste is vandaag. En die begint dus om vijf uur in Strandpafelioen Talassa. Als je mee wilt doen, kan je nog inschrijven via de e-mailadres Vrienden van Oomstee aan elkaar. Oom is met dubbel O en Stee met dubbel uh, E. At hotmail.com of bij de Talassa of Café Oomstree gewoon daar binnenlopen. De finale avond is op 29 oktober in Café Oomstree in de Zeestraat. Als je alleen maar wil gezellig gaan kijken en uh, gezellig mee maken, kan dat natuurlijk ook. En ik weet zeker dat de gepelde garnalen die komen haast wel op een toosje langs. Dus ik zou zeggen, als je er gek op bent, gewoon lekker doen. Nieuws! Zandvoort. Uit zandvoort Jan Lammers heeft de afgelopen week bij Slotenmakers Antislipschool een oplaadpunt voor elektrische auto's officieel in gebruik genomen. dit jaar werd in de parkeergarage van het uh, LDC het eerst oplaad, openbaar oplaadpunt in Zandvoort geopend. Het oplaadpunt, <lacht> oplaadpunt. oplaadpunt. Uh, wordt bij de anti is specifiek bedoeld voor leerlingen die training krijgen in elektrisch rijden. Hij heeft zelf even met een waanzinnige auto. Rondgereden met een uh, Even kijken hoe staat hier Een, een rooster Een Tesla Roadster, uh, roadster heeft hier rondgereden. Hij zegt van wat ik nou wel mis Is dat geluid Want het is een elektrieke auto Dus je hoort niks Oké okay, ja dat is wel dus mooi is wel, uh, ja, Maar ja het, het, is het is wel goed uh, dat het oplaadpunt er is Want ja, je krijgt binnenkort krijg je weer die speciale dag Dat, uh, dat ze uh, met die opladers uh, uh, Dat ze hem gaan gebruiken Dat ze met z'n allen gaan uh, rennen wie het snelst gaat uh, de VVV Zandvoort die gaat ook weer opnieuw op de 50-plus beurs staan. En uh, ze gaan nu weer een uiterste best doen uh, op die beurs. Die is in Utrecht. Er worden jaarlijks nog vele tienduizenden Nederlanders bezocht van 50 jaar en ouder. En het is in Utrecht. En uh, ja, gaat Zandvoort gaat zichzelf weer op de kaart zetten. Dus dat is wel leuk. Hartstikke goed. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Het is het tijd voor de Jelandenkeuze? Uh, jawel. En wat krijgen we nou? Dat 50 bijna cent. van niks. Jo. Uh -huh. Ik vind het zo mee. lekker eh uh, radio. nummer. my the girl. Confusion coming up the cold world. Daddy ain't around, probably felonies. My favorite used to check check out my melody. I wanna live shit I sell dope for finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pants, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope. Tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas stole my bike. Different day, same shit ain't nothing good in the hood. I run away from this bitch and never come back if I could. Needed just love it, the underdog's on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stops. Go ahead and beat me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Feet of the love with the underdogs on top, and I'm going to shine, homie, until my heart stops. Go ahead and envy me. I'm Raps P, and I ain't going nowhere to sneak can get the dummy. I D told Dre D from the gate, D I carry the heat for ya First mixtape song, I inherited beef for ya Gritted my teeth for ya, G-G-G for you. Put Compton on my back when you was the need of soldiers At my last show, I threw away my W-A gold I had the whole crowd yelling, free, yeah, yo So niggas better get up out of mine Before I creep and turn your projects into Columbine And I'm rap's MVP. Don't make me remind y'all what happened in D.C. This nigga ain't got it. He pretend. Mad at us cause it shines. He got a new boyfriend. And it seems your little rat turned out to be a mouse. This beef shit is for the birds and the birds fly south. Even young buck could vouch. When the doubts was out, who gave the West Coast mouth to mouth? You did a love with <laughs> the underdogs on top. And I'm gonna shine, homie, until my heart stops. Yeah, you me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere so you can get to know me Hated it love it, the underdogs on top uh, And I'm gon' shine, homie, until my heart stops Get yeah, hit, envy me I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere so you can get to know me From the beginning to the end Losers lose, winners win This is real, we ain't got to pretend The cold world are we in It's full of pressure and pain I thought it would change It's staying the same How many of them balls is with ya? When you had that little TV You had to hit on and get a picture I'm walking with a snub Cause niggas do a lot of slick talking in the club Till they coughing on the rug I ain't never had much But a walkman in the bud My role model was gone snorting up his drug Bad enough they want me to choke My boy just got poked in the throat Now it's a R.V. shirt and my coat Now I'm speeding, reminiscing Holding my weed head. never listen If I see him in the hembelliff It uh, maybe be out even the score But if it's not, it'll be me on the floor Needed a love with the dog's on top And I'm gon' shine, homie, until my heart stops Go ahead and envy me I'm Raps MVP And I ain't goin' nowhere so you can get to know me Needed a love with the underdogs on top And I'm gon' shine, homie, until my heart stops Go ahead and envy me I'm Raps MVP And I ain't goin' nowhere so you can get to know me I started out at 15, scared as hell I took 30 off a pack and I made them sales as a youth Man, I used to hustle for Lou With that little deuce-deuce and my triple fat goose Sippin' easy Jesus, rockin' the leases My mama with me when she found my pieces I look back on life and thank God I'm blessed We the best on the planet, so forget the rest you know, I'm still nice with my cook game. Look, man, it's a hood thing, that's why I'm loved in Brooklyn. I handle mine just like a real nigga should If I do some time homie, I'm still all good Let me show you what a duck but I'm born to die I a this out of 50, put him in my 4-5 And I ain't even got my feet wet yet A seven nigga who ain't seen a het is al geweld in die plaats zitten dames. trouwens. Ik een beetje tegen. Ik dacht die dappere maar mooi niet dus. hij heeft ook een, hij heeft toch gewoon een, een apparaat er hangen ook gewoon. Dat je ah. denkt, nou, man. Daar Raak ik echt helemaal van. Huh? Wappie mappie word je ervan? Oh. Nou, hij heeft heel wat vrouwen aan zijn voeten liggen deze. 50 cents. Nou, hou maar op, hou maar op. Zeg, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Maar hij heeft dan weer... Uh... Ja, zo het is iets anders. Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen, zegt ze nou? twee op. keer om zijn middel en dan één keer over de schouder. En dan, zo, zo neemt hij me mee, geloof ik. Twee zo, keer om zijn middel. Ja. ja, dat krijg je dan. Ja. ja, dan kan je hem uitlachen. Maar ja, hij komt net uit het water. Het water was koud. Goed. Het is uh, 20 minuten voor uh, 10. BW babbelen zo wat op de radio. Ja, ik hoor Is er, dat, nog... Ja. Is er nog wat uh, te melden? Nou, ik heb ook wel weer een apart bericht. Er is een vrouw in Oostenrijk. En die, uh, ja, die heeft last van epilepsie. En maar ondanks haar ziekte trekt ze gewoon regelmatig de bossen in met haar hond. En uh, afgelopen maandag kreeg ze weer een aanval. En ze alarmeerde de hulpdienst. Ze heeft dus wel iedere keer zo'n alarmknop bij zich. Maar ja, de agenten hebben haar gevonden weer in de afgelegenste bos voor de 35ste keer. Die agenten hebben er echt zo genoeg van. Iedere keer oh, gaat ze weer. En hij zegt, ja, we kunnen die opsluiten, maar zo'n zoekactie kost gewoon heel veel tijd en mankracht. Klaagt al een agent in de krant. Yeah. Maar het probleem is ook nog, die hond die verdedigt ze bazin. Dus iedere keer dan, dan moet ze een keer die hond neerslaan voor ze wat kunnen doen met die vrouw. Pepperspray en dat soort dingen. Het is echt verschrikkelijk. Dus, uh, maar ja, het zijn, zijn wel leuke nieuwtjes. Gewoon het idee van, dat zou bijna hebben van, uh, we gaan bewaking bij de huis zetten. En uh, laten we maar een bewaker mee uh, sturen die de kent of zo, weet je wel. Ja, het is lastig. Ja, ik Lastig. Je moet moeten, ja, een chipper of zoiets. En als ze een uh, twee ja, dagen ja, ja. heeft gelegen, dan ga je die kant weer op. Ja, ach, jeetje. Ja, maar, die hond ja, maar dan gaat die, die hond er weer, weer op eten. Hè? Dat kan ja. ook weer niet. Hè? Dat, dat hoor je ook wel eens, hè. Ja, ja. Maar nee. dan uh, ligt ze, ze te lang, hoor. Ja, dan ligt ze echt En Dan denk je, nou, nou heb ik er genoeg van. Oh. nou krijg ik ook honger. Normaal word ik altijd gevoerd door maar dit keer duurt het me te lang. Nou, ik begin aan zelf gewoon. Uh, Toebak leeft op de radio. Nog meer uh, schokkend nieuws. Gisteren, ja, waar het uh, over geweld wel over schiet en zo. Als paniek op een school in Delft, namelijk het Rockmondriaan in Delft. Daar uh, wa was een leerling gesignaleerd met een pistool. En hoe? Ja, vroeger zou dat dan. Nou, jongens, doe normaal. Lever dat ding in. Maar tegenwoordig wordt dan de hele stad leeggehaald. Ja. Want ja, we hebben allemaal die gedachten nog van die Amerikaanse school. Maar ook die school hier in Nederland waren natuurlijk een Oslo beetje. Oslo uit... gewoon. Oslo, we hebben jongeren ja, naar Oslo volle. hebben we ook nog steeds in onze uh, gedachten. Dus het is. Uh, nee. Dus er werd groot uitgetrokken. En uiteindelijk hebben ze de man, de jongen, hebben ze aangetroffen. Hij had niks op het lichaam, maar had wel een wapen in zijn auto. En er wordt nu even uitgevist waarvoor hij dat wapen in zijn auto had. Ja. Zou ik dat gaat niet goed? kan allemaal niet hoor. En heb je het wapen niet bij? Heb je het netjes in je auto gedaan? Wil je daar weer op afrekenen? Nou. dat is nooit goed. In. Uh... Ja? In Rome is uh, gebleken dat er een nep-universiteit was. En het was, nee, het was in de Italiaanse stad Verona. Ja, die is, dat klinkt ook zo mooi. Verona? Maar er waren circa tien studenten. Die hadden dus 7000 euro betaald voor een waardeloos niet erkend diploma. En de instelling heet Carolus Magnus. Magnus. En die was uh, opgericht in Rome door leden van een culturele vereniging. En later ver, uh, verhuisde die hele vereniging naar Verona. Maar die, de groep bood dus cursussen aan in kunst- en amusementmanagement. En bedrijfsmanagement. En uh, ja, de instelling zekere studenten ten onrechte dat ze officieel geregistreerd waren. Maar ja, uh, ondertussen was het gewoon nep. Maar dat is ook zo makkelijk. Hè? Je hebt tegenwoordig allerlei cursussen. En dan uh, voelt je al bekocht. Dan ga je een halve dag naar een cursus. Het is gewoon 600 of 700 euro. Ja, dat is goed geld dan natuurlijk. En uh, dan denk ik ook of ja, ik, ik kan ook wel misschien zeggen, van, nou, ik ga een cursus geven van uh, uh, radio maken voor beginners of zo. En dan zeg ik van, nou, kom maar. En dan uh, uh, huur ik een strand af en ik. Uh, pure technische jongens van ZFM in. En, uh, nou ja, duizend euro per ochtend. Nou, dat is geweldig. En dan denken mensen, ja, het is duur, dus het zou wel goed zijn. Dat is wel vaak zo, ja. ja ik heb ja. het wel bezig gehad met mijn cursus stemacteren. Daarom heb ik ook zo'n fantastische stem. Maar ondertussen uh, was ik wel... Ik, 14 keer ben ik geweest, hoor. Maar ik, ik vond het toch wel grote bedragen. Het zijn grote bedragen. <coughs> en die doorbraak, is... hè. Waar blijft die nou? Ja, <laughs> ja, de ja. prijs. Nou goed, ja, het Wereldberoemd op de vierkante centimeter in Nederland, hè? Ja, ja, ja. ja. Waar ziet ons hobby? Het is ja. een goede investering. Ja, Want namelijk stemacteren kan je dan ook weer gebruiken gewoon in het dagelijks leven. Hè? Als oh, je zo'n zo nare man aan de, aan de balie krijgt, dan kan je dan met je stemintonatie hem toch de goede kant op sturen. Meneer, wat gaan we doen? <laughs> oh, die, zie je schrikken. die is al zo, zo fout. <laughs> en hey, meneer, wat denken we dat we gaan doen? Hoe voelen we ons vandaag? Zo, en nee. wij denken dat we heen gaan. Dan nou, lekker van uh, Ito tonatie En dan gewoon alleen van ding-dong, dames en heren. U kunt zich allen begeven naar de uitgang. Wilt u, wilt u weggaan? Ja. De volgende. Nee, ik heb u al gehad. Ja. Wij hebben een gesprek al gehad. Uw PGB is op, dus daar gaan we niet meer... Geen, in u steken we geen tijd meer. Nee. Goed, toebak leeft. En hier de nieuwe plaats. Airship Kids... Ja, binnenkort. beginnen maar niet meer aan, want kinderbijslag wordt gehalveerd, geloof ik. Echt waar? Ja, het gaat nou, in ieder geval met kinderen. Nou, er komt er geen tweede meer. Daar was jij volgens mij al lang al uit. emotie, hè? Emily Sandé. En we hebben daarvoor Kids van Airship. En uh, de miljoenennota. Ik las vandaag in de krant uh, zoals, nou, miljoenennota. Daar spreken we niet meer van. We hebben het over miljardennota. Want dat is achterhaald, die miljoenennota. Het gaat tegenover over miljarders. Ja, en dat zou toch eigenlijk minder moeten zijn, omdat de euro ingebracht is. Ja, maar het is meer geworden. Ja, dat is toch dus raar, dat, dat is toch wel een beetje opmerkelijk. Maar hij is natuurlijk eerder uitgelekt. Echt zo ontzettend simpel is hij gewoon uitgelekt. Het was echt wel uh, gelachwekkend voor woorden. Ja, ze had alleen de 0 en 1 veranderd, hè? Ja. En daardoor, boem, daar hadden ze een... nou, hem. Eentje zat gewoon zich gestierend te uit. Ik denk, nou, eens kijken of die muurnota al online staat. En hij uh, had een oud e-mailadres van vorig jaar. Ik denk, weet je, als ik het oude e-mailadres... Nou, is het gewoon weer... Oppak en daar dan een nieuw jaartal in en En jawel, daar verscheen hij al tevoorschijn. Hatsje, en ja, nou. dan zag je ook bij uh, de Wereld Draait Door, zag je gewoon echt zo'n ding liggen van ja. echt zoveel pagina's. Het leek wel drie telefoonboeken op elkaar. Ja, ik. ik zo bestaat dat... er volgens mij niet in hoor. Ja, er stond heel veel Europa in. Geert Wilders hoorde het. Geert de Ouds. Oh. Ach man, die, echt, die, die kan dingen al zo goed samenvatten. Ja, ja. Met onzin vond hij het. Er stond te veel. Uh... Nou ja, dat te veel bezuinigd moest worden, geloof ik. En er stond te veel Europa in. Want Europa is heilig, zegt hij. En daar moeten we toch eens van af. Ja, hij, wat, Rutte zei later ook weer: hij zegt, ja, die Geert Wilders het is een leuke vento. Hij is aardig, leuk in omgang. Maar hij denkt niet verder dan, uh, dan België en Duitsland. Nou, dat geloof ik ook wel een maar dat beetje. Dat is ook in. Wel goed. Waarom moet je verder kijken? Nou ja, omdat we toch een kleine radertje zijn in het hele grote netwerk. Ja. Ja, niet een, een hele grote klok die toch regelmatig. Verder moet tikken en niet moet stil blijven, Pasan. <lacht> nou, ik weet het allemaal niet. Ik durf er niks zinnigs meer over te zeggen. Ik bedoel, dat Griekenland, dat gaat wel niet, wel niet wegduwen. Nou ja, goed, daar wordt nu toch weer geld in gestoken. Nou. En destijds hebben we erover gestemd of we nou de Europa wilden of niet. En toen waren, was iedereen tegen. Nee, maar nee. Toen, nee was Griekenland er... mocht er toen gelijk in. Er waren zoals oh, een hele groep wel. landen, dat mocht allemaal gelijk. Nou, ik weet het Want, allemaal te, niet. Turkije die wilde graag in. En dan zeggen we zeggen van nou. Ja, laat ze maar een flinke Tief met geld meenemen en dan, dan kunnen, ze, kunnen ze binnen. Dan zetten we de deuren open. Het mag is dus wel dat België al, al twee jaar geen regering heeft en die schijnt economisch nog redelijk te gaan. Ja, dat dus, is ja. heel bijzonder. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat allemaal. Ja. Maar uh, ja, wat hebben we nog voor berichtjes? Ik heb wetenschappers hebben ontrafeld waarom zoveel mensen zichzelf in verlegenheid brengen door te veel te drinken op een bedrijfsfeestje. Hé, hey, altijd goed moeten weten. Ja, want het is ook zo van uh, je bent minder goed in staat om je uh, gedrag in de hand te houden als je uh, in een omgeving zit waar normaliter niet zo vaak wordt gedronken. En er, is, er zijn 24 vrijwilligers gevraagd om in verschillende kamers taken op de computer uit te voeren om hun niveau van gerendheid te testen. Yeah. En in sommige kamers werd er een gezoete alcoholhoudende drank geschonken en een andere een soortgelijke drank zonder alcohol. Dus ze wisten niet of ze wel of niet alcohol namen. Okay. En uh, ja, het bleek dus dat de vrijwilligers in de alcoholroom uh, al snel een soort tolerantie voor het ontremmende effect hadden voor uh, de alcohol... En toen zij later in een uh, in, in in kamer die alcohol dronken. En terwijl zij dachten dat het geen alcohol is dat. Toen waren hun remmingen minder. Maar ik moet zeggen. Ik heb ook zeker als ik op een feestje van mijn werk ben of zo Dat ik altijd denk van nou. maar ik nog niet te veel drinken. Want voordat ik de burgemeester in zijn billen knijp. Van hé, hey, uh, hoe is hij? Die? die wordt ongerend. Ja. En dat je denkt van. Uh, dat je gaat dingen gaat zeggen van. Ja ik, vind, ik heb je altijd zo leuk gevonden. Ja kijk daar moet je gewoon mee uitkijken. Ja. Maar je ja, moet niet moet de, de kans zijn dat ik de, de burgemeester heel erg leuk vind. Ik vind hem aardig. maar en daar is mee euh... af. Ja, nou ja, ja, ja. Het nou, is een baas. baas. De Amsterdamse burgemeester van der Laan ja? heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat het Jordaanfestival vandaag en morgen toch doorgaat. Oh, wat goed van hem. Nadat op last van de politie een deelraadcentrum. een uh, verbod werd afgevaardigd om de toppers op te laten treden. Omdat de veiligheid van het publiek niet gegarandeerd kon worden. Want de toppers, echt, daar zouden. Ja, ik, echt, ik sta met mijn oren te flappen, gewoon elke keer. Daar zouden echt duizenden mensen op afkomen. Dat is altijd zo leuk. Maar het is, is vandaag taakje... niet, hè? Vandaag niet. Nee, ze het komen niet vandaag. niet vandaag allemaal naar het Koren nee. om mij te zien. Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, het is echt zo bizar. Omdat dat zoveel mensen daarop afkomen. Terwijl ze al die oude meuk gewoon nazingen. Ja, maar het is ik wel zo. Ik ben er zo van onder indruk elke keer weer. Een groot concert van de toppers kost gewoon 85 euro. En nu is het gratis. Nu kunnen alle mensen die, uh, die niet gaan, ja? die, kunnen, die kunnen nu uh, gratis gaan. Want ik heb zelf ook 85 euro. Ja, doeg. Ja. Dat ja, ga ik dus het... echt niet doen. Ja, bedoel. wat, wat heb je in godsnaam te zoeken bij de toppers. We ja. zitten in een economische crisis. Dan ga je daar een beetje mooi weer lopen spelen bij de toppers. Dat kan toch niet? Het is echt. Nee, Gerrit Joling en René Froekers werden regelmatig geïnterviewd... op allerlei radiostations En René Froekers was echt helemaal... helemaal ontaan. Hij <lacht>. had, had het er echt heel moeilijk mee. Ja, ja. Ja, kusje kusje. We echt zo zwaar dit is natuurlijk allemaal. Uh, nou ja, het maar gaat goed, gezellig worden. Dus het is uh, dus jammer zeker. dat ik niet kan. Nee. Maar ik ga het vanavond wel gezellig jammer. hebben. Dat is een ding wat ze is. Dat komt. Zeg jammer dat ik niet kan. Nou ja, goed. Ook tegen tien uur ik zie dat de, de alweer uh, Holligans hier voor het raam staan. Ja. Ik ben opgehaald. Ja, is jouw dat is dat, ja, is dat jouw ventje? Dat is ja. er groot. Ja. A ja. scary in the It's Your sticker shock. I gotta tell ya, it's a barrage. It's a barrage. It's a no een rare muziek draaien ja, jullie dat toch. Ik krijg af en toe van die mailtjes. Ja, sorry. Ja, dat is mijn smaak. Dat kan ik ook niks aan doen. Dit was uh, uh, Stefan Melkens en Jicks. En dat heette uh, Triggers. En Triggers zijn dingen die dan... Uh, weet je, dan krijg je... Triggeren. Tri die triggeren, ja. Dan, dan zit je ergens een geef het en En dan in één keer krijg je zo'n flashback van vroeger. Weet je? Ja, vaak is het geur dat ja, jou triggert. geur. Ja. Geur en geluid, hè. Ook soms een liedje en dan voel je weer helemaal hoe je voelde toen je jong was. Ja ik heb met geluid heb ik het minder, maar komt dat ik ook zo heel veel muziek draai. Ik ja. ben zo met muziek bezig. Ja, maar bepaalde muziek uit jouw jeugd, bijvoorbeeld de muziek waar je voor, voor het eerst Dat je heel verliefd was op een meisje, en voor het eerst misschien geschuifeld hebt of zo, weet je wel? Ja, ik heb het alleen met een hele onbekende oude, oude disco. Daar heb ik nog wel eens in een één keer zo'n oud gevoel bij. het rest. Uh... Ik heb het bij Tencent nou. See. Tense and see I'm Not in Love. Oh, Oké. Okay. Dat was een hit en toen waren wij op kamp en toen waren we in Naarden. En toen hingen we dan uh, in het struweel met z'n allen naar de, naar dat, uh, bij dat meer en zo. En het was zo'n sfeertje. En als ik die muziek hoor, dan, dan zit ik daar weer. Ja, precies. Ja, ik denk, het denk wel, ja. wat ben ik ja. toch mooi. <laughs> en toen was ik nog hartstikke mooi. <laughs> je ja, dankjewel. Ja, dit was een inkomstenreactie. Zo'n reactie natuurlijk. kreeg ik net dus ook, hè, toen ik vertelde dat ik vroeger op ballet gezeten heb. Ja. Hier, kijkt kijk maar aan. <laughs> Jij? Dat is echt het Miss Piggy idee, weet je wel. Zo, nou ja, ze had het over iemand hier in, in, in het dorp. toen zegt Jolanda van, ja, dat heb ik vroeger mee op... Uh, op, was, op ballet gezeten? Ja, ja. Denk ik, wat? Hoor ik nou goed? Jij, Tennis? Balle nee, ballet, zegt ze. <laughs> ja, daar hou ik helemaal niks van. Jawel. En ze staat <laughs> nog bij de, bij de topgroep over. Het, geloof, geloof de, ik, keurgroep. Nou, bij de keurgroep. De keurgroep. Ja, het was leuk, dat was leuk. Ja. In Australië is het tegenwoordig mogelijk als jij dus uh, je om wil laten bouwen. Je, ze hebben nu ook een X staan in het paspoort. Dat is toch wel leuk? Dit uh, zijn nieuwe regels die zijn ingevoerd om discriminatie tegen transgenders en interseksuelen. Dus personen die zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtmerken vertonen, om dat tegen te gaan. Ja, dat kan wel eens gebeuren, Valt een Vrouwtje van de natuur, dan heb je en een, een small penis en, en, en een vagina. Wauw, ja, wat gebeurt. de mogelijkheden. Ja, die mensen die kunnen veel geld verdienen als ze zouden willen. Zo. Maar ja, je moet er maar zin in hebben. Maar die transgenders, ze kunnen dus uh, ondersteund door een doktersverklaring aangeven of zij man of vrouw zijn. En uh, ja, voor, voor hen geldt de X-optie niet. Dus als jij inderdaad je om wil laten bouwen, dan, uh, dan wordt het echt een... Uh, een man of een vrouw ja maar als jij dus allebei kan je dus een x erin laten zetten dat is wel ik ben apart. wel benieuwd of die mensen nou ook gewoon met de Olympische Spelen mee kunnen nemen als ze zeg maar sporter zijn want momenteel is er een sporter ik weet niet welke tak die actief is maar dat was een beetje onduidelijk of die nou een vrouw was of dat die een man was omdat die toch wat mannelijke kenmerken had had niet eens als ja maar dan hoort zij of hij wat het is hoort dan bij de mannengroepen niet ja, maar bij de vrouwengroep ja het is niet eerlijk dan hè want als nee. je inderdaad mannelijke kenmerken ben je gewoon veel sterker dan de vrouwen dus namelijk in Nederland was ook zo'n uh, zo sportster. zo'n een uh, uh, was een schaats of hartsloopster. En die uh, was ook, zag er ook heel mannelijk uit. En werd uiteindelijk ook nou, afgekeurd daarvoor. Die kreeg ah, wat med medaille, eigenlijk. Moest ingeleverd worden. Dat heb je ook van. echt alles tegen dan, hè? Dan zie je er al niet uit als vrouw misschien. Dat je zo hoekig bent. Nou, oh, het viel in de En dan, kun, dan blink je mee, uit in je sport. En dan word je eruit gooit, Ja, je lijkt te ver van man. Tja. Jammer van die Olympische medaille, mevrouw. Inleveren. Ja, ja inleveren. Oh, oh, dit het is iets anders. Nou, bedankt voor het luisteren. Mm. Dit was Toebok Leeft op de Radio. Tot het volgende week. Afgelopen. Tot volgende Bye. week. Ja, precies. Nou. Je hebt het weer te staan. Ik heb het, eh. Uh, ja. Um, wat doen we als laatste plaat? Ik dacht Rapture. Nieuwe plaat, Miss You. Never thought I would miss you, but oh, how I miss you. Always thought I could forget you, but I can't forget you. When I see your face, it just tears me up inside.